Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 of nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Of uh, apenstaartje nachtzuster op Twitter. Of even chatten. En de chat vind je op nachtzuster.net. Allemaal manieren om mij te bereiken als je een vraag hebt of een antwoord wilt geven. Een paar vragen staan nog open. Uh, bijvoorbeeld, misschien dat iemand daar nog iets over wil zeggen over het blauw bloed... Uh, over blauw bloed, de, ja, het idee dat de adel blauw bloed had. Daar is wel van alles over gezegd inmiddels. Maar nog steeds, waarom de aderen waar je bloed in zit blauw zijn? Als iemand dat uit kan leggen. Dat is even een medisch vraagje. 0800-1121. Tieneke wil weten waarom een koe vier spenen aan de uier heeft. Terwijl ze een normaliter toch maar één kalfje krijgt. Uh, Har wil weten waarom je minder geconcentreerd bent als je zit te eten. Peter wil weten waarom op je rijbewijs niet gewoon je bloedgroep vermeld staat... voor het geval van ongelukken. 0800 1121 als je daarop wil reageren. Trudy heeft een hele dringende vraag. Wie weet wanneer de tweede halve finale van het tennis begint in Melbourne tussen Djokovic en Murray, heb ik me laten vertellen door Trudy. Help haar uit de brand en bel naar 0800-1121. En die laatste vraag van zojuist van John over de goudvoorraad. De goudvoorraad van de wereld, wordt die nou groter? 0800-1121. En dat nummer kun je natuurlijk ook bellen met nieuwe vragen. En dan is nu het moment aangebroken dat we traditioneel... in Nachtzuster op Radio 1 bij Max disco draaien. Dit is Casey in de Sunshine Mint en Queen of Clubs. 801121. 121 Kellian. Hallo. Hallo. Hoi. Ja, bedoelt u mee, waarschijnlijk? Ik denk het wel. Wat is je naam? Ja, Kelliert. Kelliert. Ja, dat is een Hongaarse naam. Nou, ah, bijna goed, hè? Nou, nou. No, <laughs> nee, <laughs> ik wilde je eigenlijk goed. zeggen. Kelliert. Ja, nou, uh, ik was het. Totaal niet eens met die verklaring van meneer Frans, ook weer een akelige kerel. <laughs> die uh, voor oké, okay. daar klopt niks van volgens nou, mij. Nou, ik moet eerlijk ja? zeggen dat ik zowel op mail als Twitter, als uh, alle wegen die mensen me kunnen vinden, nu twintig verschillende verklaringen voor oké okay binnenkrijg. Oh, mag ik de mijne geven? Geef, geef gewoon de doorslaggevende nu. Ja, het is geen O, maar de O is nul. de Engelse versie van nul. De zero, ja. Ja, 008001121 <laughs> om het nummer te zeggen. En de K staat voor killed. Van kill, van uh, uh, uh, ge gesneuvelde, toch? Ja, precies. Dat is de verklaring. In de burgeroorlog ja. sliepen de soldaten in tenten. En dan ging de commandant rond en er waren meerdere jongens in de tent. En zij moesten dan op de tent met krijt schrijven, zeg maar, als er twee waren gesneuveld, dan stond er 2K, 2K. En als er nul in die tent waren gesneuveld, ja, dan was het heel goed. En dan stond er dus 0 K, wat je dus ook oké okay kunt zeggen. Ja, en dat, en, dat was natuurlijk ook oké okay als er niemand gesneuveld was. Ja, dat was, was oké. Okay. Ja, ja. Dus volgens mij, want die, die, dat BMW-verhaal, dat is natuurlijk een prachtige... Spunt. Het is wel, dat is bijna... Van BMW, nou. maar iedereen weet dat BMW zo Duits is als, als ik weet niet wat. <laughs> en iedereen weet ook dat OK zo Amerikaans is als ik weet niet wat. Ja. Dus dit lijkt me meer waarschijnlijk een verklaring dan die BMW met die banden. Ja, ja, ja. nou dat dit klinkt trouwens. in ieder geval ouder, hè? Ja, ook dat, ook dat. Dus ja. Dan, uh... ja, ik kan ook weer de akelige kerel uit hangen en nog veel meer vertellen met al die andere mensen. Iets technisch. Bijvoorbeeld, ik, ik hoorde zojuist dat je in een auto reed, we noemen geen merk... Nee. Maar het is van Zweeds, auto, en het eindigt op een O. Klopt dat? De mijne? Nee, nee, nee, nee. Ja? Nee, nee. Nee, nee. Oh, nee was dat dan... maar waar. Nee. <laughs> ik dacht dat het een Volvo was. Dat was een Volvo, Nee, nee. nee, nee. nee oh, ik mag is... het best zeggen, het is helemaal geen reclame dat ik erin rijd. Ik rij in een uh, Subaru. Oh. Maar zeg maar, met die constructie, die kooi met Volvo. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar er zijn ook weinig mensen die weten wat het woord Volvo betekent. Wat betekent het dan? Ik rol. Dat is gewoon een Latijnse Echt? versie van ik rol. Prachtig. Ja. En dan de laatste, want ik hoorde net David Bowie voorbij komen. Ja. En ik verstand zoiets van God uh, be with you. In het liedje. En er zijn maar weinig mensen die weten wat het woordje 'Goodbye' buy betekent uh, betekent dat God be with you ja dat wordt uh. dan heel vlug uitgesproken nou ik denk dat miljoenen op de wereld dit woordje zeggen van goodbye goodbye maar zonder ik... te weten dat dit God be with you betekent maar ik vraag me toch af wat er vannacht gebeurd is dat iedereen denkt dat dit programma niet met vragen en antwoorden is ja. Maar met gewoon vertellen wat je weet, wat er iets mee te maken heeft. Nee, want ik zit die mevrouw een beetje te jennen. Dat, ah, die arme Trudy, ja. die wil zo graag weten wanneer die tenniswedstrijd nee, is. Weet je dat ik... dan niet, Kellyet? Ja, nee, het enige wat ik zou willen antwoorden, want ik vond de, zeg maar, die verklaring van oké okay, met die banden, ja. dat was uh, Frans, Nee, dat vind ik heel onwaarschijnlijk. Het is je vergeven. En ik vind die verklaring van uh, zero killed, uh, oké, okay, okay. Super ja, dat ging ik uh, ja. veel meer was. En dat was eigenlijk het enige ei wat ik kwijt wilde. Oké, okay, nou als, als jij dat vindt, dan uh, staat dat hierbij genoteerd. Ja, mooi. Dankjewel hè? Ja, graag. <laughs> Goed, jo. doeg. Ik krijg van uh, Iwan Zouw een uh, mailtje dat de tenniswedstrijd waar Trudy op zit te wachten pas om half tien begint. Dus dat ze nog wel even rustig aan kan doen. Die is nu in paniek alles aan het afzeppen. Maar Trudy, lieve Trudy, rustig aan. Half tien pas. Ik weet niet waar je het kunt volgen. Maar of jij weet het al lang. Of daar gaat nog iemand... Oh, kijk, er komt net nog een mailtje binnen van Job Pieters. Deze wedstrijd kun je om half tien live op tv zien. Ja, maar waar? Dat wil ze natuurlijk graag weten. Kijk, Trudy wil tennis zien, schrijft Iets uh, Bos. Het begint vanmorgen om half tien. Volgens mij op Nederland 2. Kijk, daar kunnen we. Even kijken. Die, nou ja, ook, uh, Iwan laat ook nog even weten. Nederland 2. Hè, gelukkig. Nou, Trudy is dat in ieder geval ook helemaal opgelost. Um, Mark. Ja, hoi. Hallo. Met, uh, met Mark. Ik zou dat doorgeven van die tenders. Ach, sorry. Maar dat maakt niet ik, uit. Ik, ik, ik, nee, ik, ik vond het heel grappig. Het was mij mijn hele lieve mevrouw, ja. ik heb snel op teletext gekeken. Het stond gewoon op teletext. Dus ik moest ook wel heel erg... Ik vond het ook wel heel erg grappig het <laughs> Ja, dat was ik, echt paniek, hè? Dat hoorde je toch ook, of niet? Ja, nou, ik, ik, ik moest wel lachen, toen dus zat ik in denken Ik lig heel moeilijk in mijn bed en, en ik, mijn ogen zijn niet zo goed. Maar ik heb toch echt twee keer gekeken of het goed stond. stond echt in uh, oh. Nederland twee, half tien, dus... Je bent er dus speciaal je bed vooruit gegaan? Nee, nee, nee, je televisie bij mijn bed. Ah, oh, oké, okay, want er wordt ook nog eens even het, gras voor je, het tennisgras voor je voeten. Is het nou, gras of kan, het krevel? Mag, mag ik wel een klein vraagje stellen? Ja, als je er toch bent. En ja. ik, wou, ik, ik had een diepe wens. Een diepe wens? Ja, ik wil heel graag, jij hebt geen verstand van sport en nee. ik vind het echt geniaal als vrouwen nieuws lezen en die moeten aan het eind de sportuitslag voorlezen en die kunnen het dan niet omdat ze er geen verstand van hebben. Ja, dat is echt het klinkt grappig. heel herkenbaar. Dat is echt ontzettend grappig. Dus als je Ajax, Feyenoord of zoiets gaat voorlezen oh. of iets van veldrijden, wil je dat een keer doen op een regenachtige zondagmiddag? En dat wil ik best doen, maar dan moet ik ergens, moet ik ergens een sportuitslagen vandaag en dan halen, toch? Nou, vraag je je dom van het hekken, hoe heet hij? En dan maakt het meteen echt. wel weer heel arbeidsintensief. Achterhoor. Ja, dat kan ook via internet. Natuurlijk. Ik doe wel even een sportbericht voor je. Maar, maar, maar ik had een uh, vraag. Uh, mijn koelkast, <laughs> dat is heel serieus, die maakt af en toe een piepend geluid. Het gaat van beneden naar boven. En het is echt heel hard. Ja. En ik heb een open keuken, dus dan kan ik echt af en toe de televisie bij niet volgen. En dan loop ik echt tien minuten ontzettend te irriteren. Erg? En ik en ik ja. Maar ik vroeg me af wat dat is en of daar iets aan te doen is. Of dat het gewoon lucht is of zo. Ja, maar dan moet je even dan moet je toch even uit bed even het gepiep van je koelkast laten horen. Ja, dan kan wel nog. De telefoon kan het niet bij. Oh, dat. Heel langzaam. Dat doet je koelkast. Dat, dat, dat duurt echt 10 minuten of zo. Dus en is... en er zijn er bepaalde momenten dat hij dat doet? Ja, ook, ook net nog een half uur geleden. Maar en zit er regelmaat in of is het uh, incidenteel? Nee, het doet het gewoon wanneer hij zin heeft. Dan doet hij. Ja, en dan. <lacht> Sorry. En dan gaat het echt van beneden naar boven. Dan gaat het dan ook heel langzaam. Soms echt het, als een hele toonladder afwerken. Oké. Okay. Um, ik kan je vertellen, Doelman Piet Veldhuizen blijft tot 2016 bij Vitesse. De 25-jarige sluitpost kwam dat donderdag met de arnhemse eredivisionist overeen. Veldhuizen keerde dit jaar na een seizoen terug bij Vitesse na een mislukte avontuur bij Hercules. Ja, daar ga ik Hercules Alicante. Hij had een contract voor een seizoen. Het product uit de eigen jeugdopleiding brak in het seizoen 2006-2007 door. Het seizoen na veroverde hij in basisplaatsen en groeide hij uit tot een publieksfavoriet. Ja, ja. In de seizoenen 2007, 2008 en 2009-2010 kozen de Vitesse-fans hem trouwens tot favoriete speler. Dat Vind je toch leuk om te weten of niet? Ja, het is trouwens geen speler, het is een keeper. Ja, maar een, een, een, een, speler is, een keeper is toch ook een speler, of niet? Of speelt hij niet mee? Nou... Hij he, staat ik, alleen een beetje te staan. Ja, een, een keeper is een keeper, speler is speler. Oké, okay. maar ik lees uh, dus ook uh, maar wat voor, hè. Ik vond dat ik het heel aardig deed. Vond ik ook, maar dat zat een klein haveringetje in, maar dat was niet er. Nee, ik vind het al knap dat ik weet hoe je Galatasaray uitspreekt. Ja, dat vind ik ook wel knap. Ja, <laughs> ik weet niet meer precies wat het was. Het is een Turkse voetbalclub, of niet? Een Turkse voetbalclub, ja. Nou, hier... Ja, nou, goed. Ik, uh, ik ga nee, jij, zei, jij zei zelf, ik heb geen verstand van sport. Ik heb, ik, meer aan nee, doen. ik heb echt absoluut geen verstand van sport. En ik vind dat heel erg, want ik presenteer op Radio 1 de Nieuws en sportzender. Dus ik moet daar, me daar wat op inlezen. Dus bedankt ja, okay, dat misschien... jij me een beetje geholpen hebt met uh, Keepers en Vitesse. En je hoe moet het misschien een beetje weten, maar als het je geen 44 weet, weet je ook veel. Nee, maar ja. Maar misschien ga je het nog wel leuk vinden. Wat was teller? nou dat vraagje dat je had? Oh ja, de koelkast. Over die koelkast. Ik moet het wel opschrijven. Dat is echt terugkerend iets. En ik wil ook weten, het zei iemand tegen mij of die dan bijna kapot uitgaan is. Het klinkt een beetje een grappig vraagje. Nee, het is best belangrijk ja. Maar doe het geluid nog eens? gooi af en toe de deur dicht en de stekker eruit, stekker erin. Alles geprobeerd. Ja. Maar doe het geluid nog eens? Of zoiets. Het gaat steeds verder hoog, hoger. Oh ja, 0800 -1 -1 -1, als je het herkent. Alsjeblieft, help Mark en zijn koelkast uit de brand. Maar dan moet je ook elke keer dat geluid halen als je het vraagt Dat is het, hè? Ja, maar dat gaat steeds verder naar boven, dus ik doe het doet niet helemaal goed. Nee, ik doe jou na. Ja, oké. Okay, maar, maar ik moet dus ik doen... Niet. Ja, zoiets. Dat is de koelkast. Dankjewel. Oké, okay, doei, doei. Dag, Mark. Timo, goeienacht. Uh, hoi, Althus, met Timo. Hi. Je had net, of iemand had net, een vraag over dat goud... Ja, of de goudvoorraad nog groter wordt. Ja. Nou, uh, goud is, uh, zeg maar, gewoon atoom. Ja. Uh, ja, daar wist je geloof ik niks van, hè? Van atomen? Ja? Nou, dat weet ik nog. Atoom weet ik nog. Ah, Oké. Okay. Maar nou, uh, atoom, atoom zijn gewoon, zeg maar, bolletjes die eigenlijk onverwoestbaar min of meer zijn... Mm -hmm. En aangezien goud een atoom is en geen molecuul, een molecuul is zeg maar een samenstelling dat van atomen, samen ja. uh, kan, het, kan het alleen zeg maar, vermeerderd worden door uh, samenvoeging van andere atomen bij elkaar of splitsing van andere atomen. Oh. En als dat al gebeurt, wat me heel onwaarschijnlijk lijkt, dan zou dat alleen onder hele hoge druk en hele hoge temperaturen kunnen plaatsvinden en dat zou in het centrum zo van de aarde moeten plaatsvinden, maar volgens mij gebeurt dat niet. Oké, okay, dus we komen alleen aan meer goud door, uh, of door gewoon dieper te graven, of op plekken te graven waar we nog niet gegraven hebben? Ja, maar de, de, de, dan, dan voelt, dat voegt er niks toe aan de totale goudvoorraad, zeg maar. Dat, hij bedoelt misschien hij bedoelt gewoon de totale hoeveelheid goud die op aarde bestaat, ongeacht of, ja. of het nou al gedorf is of niet? Nee, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Oh, dat dacht ik. Nou ja, misschien bedoelt hij het ook wel. Maar, ja. maar ik, het lijkt mij uh, praktisch. Deze vraag pas praktisch nuttig ja. te zijn. Okay. Dat is een dubbelopisme. Pas nuttig te zijn. Als je dus weet, als je eigenlijk mee bedoelt of er meer goud kunnen komen. Kan er ook goud uit meteorieten komen? Nou, dat verhaal ging dus zeg maar op die op zenders als National Geographic en zo dat oh. eigenlijk alle uh, atomen die hier op Aarde bestaan, ja. dat die eigenlijk afkomstig zijn uit supernovas, dus ontploffende sterren, zeg maar. Want daar is zo'n hoge druk geweest dat daar al die grote atomen zijn uh, ontstaan oh. en die zijn dan weer samengeklonterd, zeg maar, op ons planeet. Dus alles wat zwaarder is dan waterstof. Ja. Dat zou dan eigenlijk sterrenstof zijn. Oh. Okay. Dus ook goud, dat komt dan eigenlijk dan van ontploffende sterren vandaan. En ja, er wordt nog steeds goud gedolven, want er zijn ook maatschappijen die zeg maar, goudmijnen exporteren. Ja. Alleen het wordt natuurlijk steeds duurder om het naar boven te halen. En als de goudprijs niet hoog genoeg is, dan, gaan ze het, dan laten we het even liggen... Ja. En als dan de weer wat duurder wordt, dat het wel weer rendabel is, ja. zeg maar. Dat tegen de kosten opweegt, dan gaan ze weer verder. Ja, en het, dan moeten de zeven dwergen net zin hebben. <laughs> of die waren diamanten, volgens mij, of robijnen. Die die, maar maar um, uh, als goud in meteorieten zou zitten, dan zouden ze dat toch wel weten. Want er zijn genoeg meteorieten die inmiddels onderzocht zijn. Nou, ik geloof niet dat het via een maar uh, nee. afkomt... maar meer dat explo exploderende sterren... die uh, vormen een enorme stofnevel. Ja. En uit die stofnevel, zeg maar, vormt zich weer opnieuw een ster... doordat dat samenklontert en door zwaartekracht en druk... weer een ster gaat worden, zeg maar. En de buitenste ringen die vormen dan de planeten rond zo'n ster. Oh, En er is, is er nog geen plastic goud... Ja, en dan bedoel ik natuurlijk niet plastic, maar gemaakt goud. Nee, nee want dat, dat, ja, dat zou je misschien uh, per atoom kunnen maken. Maar dat is niet de moeite waard, zeg maar. Ja, maar nou, dan krijg je iets wat... Uh, hoe Ze heet dat? gold plated, hoe heet dat? Ze hebben toch geprobeerd in de midde om van lood... omdat dat heel erg qua gewicht en op goud lijkt... om er met alchemie goud ervan te maken. Ja. Maar dat, dat is nooit gelukt. Ja, en nou, midas kon het toch? Wie? Koningin? Koning Midas? Dat, ja, maar dat is een legende. Of een oh, mythoof, is jammer. Hoe dat? dat is jammer. En, en uh, volgens Willem Middelkoop, die was een tijdje geleden in... Ja, uh, ja. ja. Dat was bij weer? Casaluna. Casaluna, ja. ja. Die zei dat uh, de totale goud in de wereld... maar dan weet ik niet of die dan het gedolven goud ja. of het totale goud bedoelde. Ja. Maar dat is niet meer dan 20 bij 20 bij 20 meter. ja. Was dat ook die man die stukjes, de blokjes goud produceerde die je kon kopen? Vond ik zo'n goed idee. Nee, hij was degene die voorspelde dat uh, ons monetair systeem, wat gebaseerd is op schulden eigenlijk, mm. en niet meer op goud, ja. dat het zou imploderen en dat de mensen dan vanzelf weer terug zouden vallen op, op, uh, op goud. Goud als ruim omdat het niet bijgedrukt zou kunnen ja. worden. Ja, dat was een goed gesprek. Ja. En mag ik één vraagje stellen? Ja. Want nu heb je toch aan de lijn. Ja, ik heb wel eens hm. meer vragen, maar dan denk ik van ja, als ze maar vragen stellen, ik moet eigenlijk een vraag inruilen voor een antwoord. Want ah, anders denk ik het niet is eerlijk. dat is nog sympathiek zeg. Ja. Maar ik was wel benieuwd naar, uh, ja, ik, heb, ik had eigenlijk twee vragen, maar ik doe ze de <laughs> volgende keer, de, volgende, de je, volgende keer. Eerst weer een antwoord, ja. Uh, Forrest Gump, die film ken je toch wel? Ja, met Tom Hanks. Ja, een hele leuke film. Of van films weet ik dan wel weer een heleboel. Dan heb oh, niks goed. aan op Radio één, maar ja. ja. Dan weet jij misschien het antwoord ook wel. Ja. Maar dan moet je het nog niet gelijk zeggen. Nee. Maar <laughs> uh, in, in die film is er één stukje waarin die zeg maar uh, door, door uh, demonstranten wordt meegetroond naar die, die lange strip bij het Witte Huis, daar in de buurt, ja. om een toespraak te houden tegen, uh, voor de demonstranten tegen de Vietnamoorlog. Ja, Vietnam ja. En dan zit er een of andere generaal, die dat helemaal niet fijn vindt, die trekt op een gegeven moment alle stekkers eruit mm -hmm. en niemand weet zo dus snel meer hoe die stekkers erin moet krijgen. Dus hij is aan het speechen, ja. maar niemand hoort hem. Nee. En dan hij zal aan het praten, dus ik, ja, hij acteert, dus ik denk dat hij dan... Jij wil graag doen. een liplezer? Nee nee nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> of hij dan zeg maar gewoon zijn mond wat bewogen heeft... of ja. dat daadwerkelijk tekst voor hem geschreven is... en dat hij die, die ook uitgesproken heeft... alleen dat dat, zeg maar, wow. nooit uitgezonden is. Ik kan nu alleen maar... een vriend van mij, die mocht, dat was gisteren volgens mij... mocht hij met de Kikker interviewen. Ja? Dus ik hoop alleen maar dat er ooit nog het moment komt... dat ik Tom Hanks mag interviewen... en dat ik hem deze vraag kan stellen... Ja, zou want toch hij moet op gek zijn licht bewegen. En dan kan hij wel gewoon een beetje stommetjes spelen, maar ja. Ik vind het echt een superleuke vraag, maar ja... Als, of iemand dat weet of dat het bekend is. Ja, wie is. Weet, weet dat? het wel ja. in de, de extra bij de DVD of zo? Ja! Ja, kan toch? Dat lijkt me nou typisch voor de extra's. Dat lijkt me nou een goede voor de extra's. Ja, ik zit helemaal te denken van... Het is, nu, het is nu, hoe laat is het in Amerika? Kan ik de filmmaatschappij proberen te bellen? Maar dat gaat allemaal niet meer lukken voor 6. Nee, ze moeten jou bellen. Ja, hè, maar is, ze luisteren heel slecht hoor in Hollywood. <laughs> Echt heel jammer. Goed, Timo, ik vind het een prachtige vraag. Ik okay. ga echt mijn uiterste best doen om een beantwoord te krijgen. Dank. Ook. En ook bedankt voor je goud uitleggen. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Dag, Dag. 0800 1121. Frank Boeien. Dankboeien was dat. En uh, goudzoekers. Het is twee minuten voor half vijf. En we gaan heel even naar Marjan Koekoek voor wat extra nieuws. Doe ja? maar hoor, Marjan. Ja? Je bent, Je bent op zender. Een extra bulletin van het NLS Journaal.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 Daar zou de 53-jarige holleder volgens de krant opgepikt worden door bekenden. Tot zover. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Ik geef heel even een overzicht van de vragen die nog openstaan. Want dat zijn er best veel. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan alsjeblieft even naar 0800-1121. Uh, een vraag uh, die eigenlijk een soort vervolgvraag is geworden... is uh, de aderen die je bijvoorbeeld uh, ziet op je hand, die zijn blauw. Hoe kan dat als het bloed dat er doorstroomt uh, rood is? 0800-1121. 2, um, eens even kijken. Tineke wil nog steeds graag weten waarom de uier van een koe vier spenen heeft in plaats van eentje. Um, Harry wil graag weten waarom hij zich minder kan concentreren. vooral op Pauw en Witteman. als hij iets aan het eten is. 0800-1121. Peter wil weten waarom op zijn rijbewijs niet zijn bloedgroep staat vermeld voor het geval er een ongeluk gebeurt. 0800-1121, als je daar antwoord op weet. Um, Mark, zijn koelkast maakt met regelmatig het geluid. Wee" als je weet wat dat zou kunnen zijn, 0800-1121. En Timo kwam net met de vraag over Forrest Gump... die op een gegeven moment in de film Forrest Gump, dus Tom Hanks... Um, een toespraak staat te houden bij uh, Vietnam-demonstranten. En uh, dan wordt het geluid uitgezet. Maar dan staat hij wel die toespraak nog te houden. En Timo wil heel graag weten of iemand weet... of dan wel tekst is geschreven voor die toespraak. En um, ja, of dat het misschien zo is dat hij maar een beetje staat te mimen... Als je het weet, 0800-1121. kasper Hey, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Wat heb jij een langdralige kerel deze nacht aan het telefoon, zeg. Nou, als jij het even goed maakt door het lekker kort te houden. Ja, nou, ik laat het allemaal aan jou open. Maar ik heb nog wel even één dingetje. Kom to the point. Ja, over, over waarom een auto een uitlaat heeft. Ja, ja, en dat er geen auto's zijn uh, zonder uitlaat. Maar een uh, elektrische auto heeft ook een uitlaat. Hoe ja. verklaar je dat dan? Oh ja. Ja, ja. ja maar waar, dan... heeft die, waar heeft die dan een elektrische uitlaat genodigd? nodig? Ja, ik ben bang dat, uh, dat ik dan zo'n man aan de telefoon krijg. die dan weer van A tot Z uh, gaat ja, uitleggen ja, hoe daarom... dat uh, technisch werkt. Doe we niet, doe we niet. Want... En dan nog even terugkomen op vorige week: ja. van die Engelse drop. Ja. Ja, ik, mijn vraag was van waarom wordt er in Nederland Engelse drop gemaakt terwijl het uh, uit Engeland uh, van oorsprong komt. En ja, de mensen zeggen allemaal wel van ja, maar het wordt in Engeland gemaakt. Ja, dat is goed. Maar het wordt ook in Nederland gemaakt. En dan valt het niet onder originele Engelse drop. Want Goudse kaas mag nergens anders gemaakt worden dan in Gouda. Mm. Leerdammense kaas mag nergens anders gemaakt worden dan in Leerdam. Ja. Dus waarom mag Engelse drop dan wel... ...bij uh, Venco gemaakt worden. Vraag ik me af. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn vraag van vorige week. Maar uh. goed, ik bel eigenlijk voor een raad wat ik rijd. <laughs> ja. Oh, ik ben zo blij, Kasper, dat je de boel een beetje organiseert. Ja, die, ja. die Engelse dropvraag, die ga ik niet meer meenemen, hoor. Want we hebben het vorige week uitgebreid over Engelse drop gehad. Alles is te sprake gekomen. En ja, dat het in Nederland gemaakt mag worden. En dat het nog steeds Engelse drop wordt genoemd... omdat het ooit uit Engeland was. Volgens mij gaat niemand daar nog meer iets aanvullends op uh, verzinnen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. En uh, uh, ja, de elektrische auto. Volgens mij heeft uh, Henk daarop het antwoord gegeven. Maar halverwege ben ik een beetje... Dan let ik niet zo heel goed meer op, dus ik kan het ook niet meer reproduceren. Maar, raad wat hij rijdt. Kasper, ja. jij rijdt dus met een volle vrachtwagen ergens naartoe? Klopt. En uh, heb ik al eens eerder een poging gedaan om te raden wat er nu in je vrachtwagen zit? Ja, vorige week. En toen zat er het toen hetzelfde in je vrachtwagen als nu? Nee. Oh, dat is jammer. Okay. Dat is jammer, hè. Uh, Kun je het eten? Nee. Uh, gaat het naar de supermarkt? Mm, zou kunnen. Kun je het in de supermarkt kopen, wat er in jouw vrachtwagen zit? Uh, als ze het uh, in hun winkel leggen, wel ja. Nee, dat is nog eens een antwoord waar je wat aan hebt. Heb jij ja. het thuis? Uh, ja. Uh, heb je er veel van? Uh, ja. En je kunt het niet eten? Maar je hebt er veel van in huis en het is geen wc-papier? Nee. Uh, lucifer's? Nee. Um, is, ligt het in de keuken bij jou? Nou ja, als ik het niet opruim, kan het in de keuken liggen, ja. Maar als je het wel opruimt, ligt het dan in de slaapkamer? Uh, hoofdzakelijk wel, ja. Oh. Bij de meeste mensen wel. Oh, eerlijk. Ja. Ik vind het nu al interessant. Lensenvloeistof. Nee. Oh. Um, uh, is het vloeibaar? Nee. Is het van rubber? Uh, kan. Het kan van rubber zijn. Kan. Is het niet hoor. Is het van... <laughs> is, is het meestal van rubber? Uh, nee. Oh. Is het meestal van ijzer? Nee. Is het meestal van hout? Nee. Is het meestal van plastic? Nee. Jeetje, waar kan het dan nog van zijn? Nou ja. Het zijn is het van stof? Water. Waarvan? Stof. Ja. Oké, okay, het is van stof en het, bij de meeste mensen is het in de badkamer, of in de slaapkamer. Is het bedden goed? Zijn het handdoeken? Nee. Uh, is het kleding? Ja. Uh, alle soorten kleding? Alle soorten kleding. Yay! <laughs> applaus voor jezelf. Nou, ik vind niet dat ik een applaus verdien, want ik deed er wel rijkelijk lang over, vind ik. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja zegt hij. Oh! Maar je hebt, het, je hebt het weer geraden. Ja, en je wordt omgeroepen, Kasper. Dus bedankt voor je telefoontje. Hoi, hey, prettig uitzending. Dag, tot de doei, volgende doei. keer. Hoi. Ja, Gered door de bellen. 0800 1121. Bart. Goedemorgen, Arsu. Goedemorgen, Bart. Hoi. Weet je, ik heb een. Uh, ja, dat is nog wel. Ik denk dat hij nog wel. Uh, want er zijn nog wel schakeltjes die uh, nog wel wakker zijn. Nou, wat ik mij afvraag is waarom er verschil is tussen bijvoorbeeld het Weense opening, de Russische opening, de Italiaanse opening. En eigenlijk is dat dan, ze schuiven de poppetjes euh, naar het zwarte vakje of het wit vakje. Nou, het is, dus, is allemaal, heb jij wel eens ervan gehoord? Ik dat niet. Ja. Van de openingen bij Schaken? Ja. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Nou, ik maak echt is, de indruk dat ik echt nou, volledig. Ja. Sorry, wat zei je? Pardon. Ja. Ja. Wat zei je precies, Bart? Nou, dus dat uh, ik heb eigenlijk, ik heb er best wel vrij veel gezien. En, maar waar, waarvoor is het nou de Weense opening of de Schotse opening of de, of de Russische opening? Maar wil je nu of, weten waarom die openingen een naam hebben of waarom ze een geografische namen hebben? Nee, nee, waarom ze een, uh, gewoon een Weense naam hebben. Want wat, weet je wat, het zijn die poppetjes, die, dat is dat, dat paardje wat gewoon op dat zwarte vakje staat of dat witte vakje staat. Ja, dat, dat is het principe is, van schaken, ja. Ja, dus... Dan is dat er weer opening. wezenopening. Okay. En ik heb, heb wer, werkelijk niet een idee waarom dat nou zo per se zou moeten zijn. Ja, dus, want het is gewoon de een is met het lopertje naar, naar vijf. Hokjes naar voren of die andere vijf hokjes naar de andere kant en dan heet het weer de Russische opening of de Italiaanse opening en dat soort dat is iets ik heb het me werkelijk want ik ben er wel mee bezig en ja ik zie het op dit moment in mijn schaakboekjes is niet terug ik zie niet in waarom dat nou de Weense opening ja is dan de het is een schotse dat opening Bart. is dat is dat Bart. in schotland? Bart? Ja. ja, want het is natuurlijk inderdaad mogelijk om een vraag op 16 manieren te stellen. Maar volgens mij is die duidelijk. Ja. Ik ga mijn best voor je doen. Nou, ja, oké, okay, goed. Ja, dus waarom is het nou de schotse? In... Ja, ja, Bart! Dat is duidelijk. <laughs> okay, hey, mag ik je te. nog heel even bedanken, Bart? Want jij geeft me namelijk een aanleiding om een prachtig mooi liedje te, te draaien. Oké. Okay. Dus bedankt. Nou, ja, ik ben benieuwd. Dag, Bart. Hoi. Harry Jekkers is dit. En het schaakspel dat vind ik dus heel erg mooi. Ik moet zo'n acht jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg kan u me schaken leren. Ze zei: Dat is lang geleden, joh. Dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed, we kunnen het proberen.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 En dan naar de overkant om te plunderen en te roven. En die koningin stond wat lullig achterin. Die had in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n vijftien jaar geweest zijn toen ik looseerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtjes schaken? Ik had het met die koning en die vriend die vroeg verbaasd. Hij hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken?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 dat nummer kun je nog steeds uh, bellen als je met een vraag of een antwoord uh, rondloopt. Ik ga heel even de crypto voordragen. Want um, het is zelfs op de mail niet gelukt om een goed antwoord binnen te krijgen... op de crypto van vorige week. Die luidde, deze jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. Deze jongen zit er bovenop, maar wel werkloos. En de oplossing moest bestaan uit vijf letters. En de oplossing was Kodak. En ik heb het me laten uitleggen. Co is een jongensnaam. Dak is een uh, plek waar je op kunt zetten. En Kodak, daar waren werklozen. Dus 0800 Ik Hoef je nu niet meer te bellen voor deze. Maar wel voor de nieuwe crypto die ik nu ga voordragen. uit eigen werk. Nou, niet mijn werk. Maar op deze manier kon de ingenieur niet bij zijn geld. Op deze manier kon de ingenieur niet bij zijn geld. Het is weer een actuele crypto. Daar ben ik erg blij mee en Eline, die maken ze voor mij en uh, ik vind hem erg leuk. De oplossing moet bestaan uit 17 letters en je kunt hem weer doorgeven via 0800-1121. Ingeborg, nacht. Dag, uh, uh, afsluit. Ik moet even de radio uitzetten. Ik ben blij dat je het zelf zegt. <laughs> ja, ik weet het, schat. Ik heb zelf bij de televisie gewerkt. Oh, maar je laat hem gewoon wel aanstaan totdat je op de radio bent. Nou ja, ik zit al vanaf... Je weet niet hoe lang het uur, gaat, uur, gaat uur, duren, hè? Wat heb je ik gedaan heb, uh, bij de televisie? Ik heb reacties. Oh. Eerst wil ik zagen. weten... Ik Hallo, ja. ik werd wakker om vier uur. Ik ja. slaap uh, kort. Oh. Ik slaap wel goed, maar ik slaap kort. En wat heb je bij de televisie gedaan? Uh, uh, ik heb gewerkt bij... De... Ik heb eerst de gestudeerd in het ja. ver verleden. Ik ben nu 66. Ik heb bij Jan Venema gewerkt, bij de afdeling Kunstzaken. Jan oh, Venema. Dat is leuk. Jan Venema? Ja, die was toch half kunstzaken. Oh? En, ja, dan, ja, en toen hadden we bij de omroep een afdeling kunstzaken. Ja, bij oh. de N NOS. Oh? Nou, netjes. Ja, schat, ik, reis de, ik woon in Am Am Amsterdam. Ja. Uh, daar ga ik ook nooit meer weg. Nee. tussen zes plantjes. Ja. En maar, dan kun je uh, er nog blijven. Hè? We, we, we, we ga je dan in tussen zes plankjes weg? Nee, toch? Dan word je gewoon in Amsterdam begraven, neem ik aan. Ja, dat uh, is wel wat doen. Ja, Goed, maar je had een hele hoop reacties op eigenlijk alles. Alles wat je zei. Ik werd om vier uur wakker. Ja. Ik, slaap, uh, nou, ik moet even uh, kort iets zeggen, oh. ook voor de luisteraars. Ja. Ik ben manisch depressief. Oh jee. En ben je nee. nu manisch of depressief? Of tussenin? Ik ben niks. Oh, dat is mooi. Dat is altijd de beste plek om te zijn, toch? Als je manisch-depressief bent. Nou, dan uh, reageer je normaal. Ja. Uh, vorig jaar, 2011. Ja. Is er altijd een aanleiding waarom ik uh, manisch of depressief ben. Hey. Nou, ik was hartstikke depressief. Ja. Uh, vorig jaar. Ja. 23 mei werd ik opgenomen. Ja. Ik had even te veel lithium geslikt. Ja. Zo, 26 pillen. Volgens mij is het niet niks op het moment, Ingeborg. Nee, het is helemaal uh, wel iets. Oh, nou. nee, Goed, dit, maar, wel, is, maar dit, dit was de inleiding en toen? Juist. Ja? Uh, ik reageer. Ja? Ik reageer echt op alles. Ja? Uh, dat heeft uh, met me niet te maken, maar ik ben niet manisch. Nee. Ik heb wekelijks controle van een psychiater. Ja? En die zegt zo echt: hè, u doet normaal. Nou, dankjewel. Nou, de, waar werkt die psychiater? Huh? Nee, waar wil je op reageren? Op alles? Maar het is het begin, ergens. Uh, Oké, okay. uh, je had het over... Mijn, uh, ik heb elektrisch gehad afgelopen jaar. Uh, dan uh, werd je korte termijn helemaal voor gemeten. Dus ik, ik moest <laughs> me concentreren ja. om uh, te luisteren ja. en te reageren. Ja. Maar ik reageer op alles. Ja, je, je weet zet. alleen niet meer wat. Jawel. Oh, nou kom maar ja. door dan. Uh, ja, dankjewel, Afrit. Je, je, je, je, je, je zou mijn zusje kunnen zijn. Oh. Ik reageer uh, net zoals jij. Ja. Ik zit aan naar je te luisteren. Maar kom hoor. nou met je reactie op de vragen uh, dan. Uh, Oké, okay, Afrit. Ja. Uh, ik ben er. Ja. Uh, blauw bloed. Ja. Uh, nee, blauw aarde rood ja. bloed. Ja. Uh, schaken. Ja. Um, um, wacht even hoor. Um, nou, je hebt nog een aantal andere onderwerpen, dan moet je ja. me even helpen. Ja, nou, ja. ik, ik weet niet of dat zo'n heel goed idee is, Ingeborg. Oh, jawel, jawel oh. dat is wel een goed idee. Oké, okay. laten we dan uh, beginnen bij het schaken. Waarom worden bij het schaken de termen Weense opening, Russische opening... en weet ik veel wat voor opening gebruikt? Weet ik veel. Ik kan, het <laughs> nou, ik kan, ik kan het voor geen meter schaken... Mijn ex echt van met wie ik dat heb. Nee, maar Ingeborg, ben, echt. Nee, wacht nou even. Nee, nee, ik ga helemaal niet wachten. Want ik vind het super gezellig dat je wil reageren. Maar als, als de reactie is, ik, ik heb geen flauw idee. dan denk ik dat ik iets harder opschiet met de volgende bellen. Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, ik heb het over mijn zoon. Nee. Ja, mijn zoon is kampioen geweest. Ja. Op school. Ja. Hij, was, hij was dyslectief. Maar hij, hij kon vaker zo. Ja. Kampioen, maar Ingeborg, wacht, je, je, je begrijpt het principe van het programma niet helemaal. Jawel. Want het principe van het programma is niet dat wij zes, open, zes, uh, zes onderwerpen hebben... en dat jij daar maar iets over gaat roepen. Het principe van het programma is dat we de antwoorden op de vragen zoeken. Ja, wat dacht je van schaakmat? Uh, het heeft helemaal niets met de vraag te maken. Ja, nee, maar ik zoek uh, even in mijn geheugen. ja. Uh, naar uh, de term die jij, die jij zoekt. Ja. Of die jouw bellen zocht. Weense opening, Russische opening, Schotse opening. Nee, er is nog een andere opening. Ja, vast. Maar die weet ik even niet. Nee. Ingeborg, uh, ik... het spijt me echt heel erg... maar ik ga door naar de volgende bellen. Is goed, schat. Dankjewel. Nee, ik... Dag. Ja, ach, Ingeborg. Uh, André, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Ja, ja, lach maar om. Ja, nou, ik moet zeggen, het is wel een hele leuke radio om naar te luisteren. Och, gelukkig! Want dat is natuurlijk waar ik me in de basis een beetje zorg om begin te maken. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik moet zeggen, ik heb er iedere keer veel lol om. Gelukkig. Vooral omdat je je eruit redt. Dus wat dat betreft Oeh. is dat ook humor. Fijn. Dat, uh, en, uh... Ik bel in ieder geval wel op een ander antwoord. Ja. Dus dat scheelt, alleen het was op een vraag die je eigenlijk niet gesteld wilde ik, hebben. Ik, ik was er al een beetje bang voor. Ja. Nou, Bart heeft daar straks gebeld en die haalde nog even zijn Engelse drop aan van vorige week. Ja, eigenwijs. En ja. hij legde uit wat eigenlijk zijn vraag was. Van hoe ja. kan het dat in Nederland Engelse drop wordt geproduceerd, terwijl bijvoorbeeld Leerdammerkaas niet buiten Nederland gemaakt worden. Maar dus jij gaat hier daadwerkelijk een antwoord op geven. Daar ga ik een antwoord op geven. Het is ongelooflijk. Ja, goed hè. Ja, doe maar aan, nou, het heeft En die heeft te maken met Europese regelgeving. Ja. En uh, bepaalde producten, en dat zijn streekgebonden producten, zoals Parma, Ham, maar ook leerdammerkaas, Gouda-kaas. die kunnen door overheden aangemeld worden en die komen in een register. Ja. En die producten mogen inderdaad enkel in die streek gemaakt worden. Nou wordt daar ook wel eens het handje mee gelicht, want je kan een kaas ergens anders maken, naar Gouda verslepen, in Gouda een stempel opzetten <laughs> en weer terug. Ja, de Dat vind ik op ook zich gebeurt, goed vooral met Parmaham is dat heel erg bekend, want anders zouden er nooit zoveel Parmaham kunnen zijn op de wereld. Ah. Oh, maar ja. uh, op die manier werkt dat? Nou Engelse drop is geen product wat in die zin beschermd is. Dus overal ter wereld mag Engelse drop gemaakt worden, dus ook in Nederland door de befaamde dropfabrikant. Kijk. Ik vind het ongelooflijk. Ik, van alle vragen waar ik een antwoord op had verwacht, was deze er niet. Hey. Nee, nee, dat dacht ik al daar dat ik hem eigenlijk ook alweer schijnlijk vond om voor te bellen. En hoe weet jij dat dan weer, André? Uh, nou ja, ik interesseer me in, in dat soort dingen wel, in politiek. Oh, okay. dus als ik een antwoord heb, is het wel iets wat of direct of indirect met wetgeving, regelgeving of met politiek te maken heeft. En uh, ja, dat vind ik altijd leuk om na te verdiepen. En omdat ik altijd in de auto zit en dus heel veel radio luister, komt ook heel veel informatie tot je. En dat, ja, eigenlijk in jouw programma kan ik dat ook eens een keer delen met een ander. Nou, ik vind het geweldig, dankjewel. Waar, dan, waarom ben je wakker om acht minuten voor vijf? Uh, ik ben nog aan het werk. En wat doe je dat, uh, voor jij, werk? Een, een, een collega van mij heeft je altijd regelmatig gebeld, maar die is inderdaad nu iets anders gaan doen, Ron. Ja? Ik ben een van de fotocouriers. Echt waar, en wat is Ron gaan doen dan? Uh, die is vertegenwoordiger geworden in medische apparaten. Dus die is nooit meer wakker op donderdagnacht? Uh, uh, nou, ik denk het niet. Als hij, als hij vrijdag ook het van apparaat moet installeren, en, dan, en... Uh, dan kan hij beter maar slapen, denk ik. En nu rij jij de foto's rond? Nou, dat deed ik al, uh, oh, ik dat deed je al. voordat rond begon, maar ik doe het al 15 jaar. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben blij dat ik weer helemaal bij ben en ik dank je voor dit ontzettend zinnige antwoord. Nou, graag gedaan. En jij <laughs> nog heel veel plezier met de uitzending. Dat komt goed. Tot de volgende keer, André. Ook je Goed Dag. Dag. Doei. 0800.1121. Ehm. En eens even kijken hoor, want uh, ik heb nog een heleboel uh, vragen openstaan. Dus uh, daar ga ik ze heel even voor je uh, doornemen. Want ik zoek nog steeds een antwoord op de vraag van uh, Tineke. Eigenlijk is het een oude, herkoude vraag. De koe met de vier spenen aan de uier. Tineke wil heel graag weten waarom, uh, waarom een koe vier spenen heeft en niet eentje. Aangezien ze meestal maar één kalfje krijgt. En daar is een antwoord op gekomen. Er moet toch iemand zijn die dat een keer gehoord heeft... en die nu even belt naar 0800-1121 en het even doorgeeft. Um, dan nog steeds de vraag, de blauwe aderen. Waarom hebben we blauwe aderen terwijl er rood bloed doorheen stroomt? 0800-1121, als je dat weet. Haar wil heel graag weten hoe het komt dat hij zich niet zo goed kan concentreren... als hij uh, aan het kouwen is. Of eigenlijk waarom hij niet zo goed meer op kan letten als die pauwen witte... Man kijkt als hij tegelijkertijd aan het eten is. Als je dat weet, 0800-1121. Peter wil weten waarom er op zijn rijbewijs niet zijn bloedgroep staat vermeld... voor het geval van een ongeluk, 0800-1121. Um, dan de goudvoorraad is beantwoord. De koelkast van Mark, die doet dus... Woehoe, en hij wil heel graag weten... Waarom de koelkast dat doet, dat moet toch ook iemand weten? 0800-1121. En Timo die vroeg over Forrest Gump, de film waarin Tom Hanks dus uh, niet. Uh ja, bijzonder intelligente, maar toch wel weer erg grappige jongen speelt. Die dan op een gegeven moment tijdens een demonstratie voor de Vietnamoorlog een toespraak staat te houden. En daar zit geen geluid bij bij die toespraak. En nou vraagt Timo zich altijd af of dan Tom Hanks op dat moment staat te mime dat hij staat te praten. Of dat hij daadwerkelijk staat te praten. Mocht je dat weten, of daar ook echt tekst bij zit, laat het ook even weten. 0800 112. En um, uh, dan had ik net eens een... Uh, oh, de crypto zou ik nog heel even doorgeven. Uh, de crypto kun je ook overbellen. Op deze manier kon de ingenieur niet bij zijn geld. Op deze manier kon de ingenieur niet bij zijn geld. En de oplossing moet bestaan uit 17 letters. Henk, Goedenacht. Ja, dacht ik wel nog even tof. Ja, dat vind ik wel heel vriendelijk, want jij dacht natuurlijk, hoe zit die de uitlaten elektrische auto's, dan moet ik het nog een keer uitleggen. Ja, nou heel kort, met excuses aan Trudy. <laughs> <laughs> aan ja, dat hoort Trudy niet, die is nu aan het slapen, want die moet om oh, half tien dacht, die tenniswedstrijd oh, wedstrijd kijken. Als hij 2.05 kijkt, dan staat het erop. Ik heb het nou voor mijn neus. <laughs> Studio Sport begint om 9 uur en uur 30 uur tot 12 uur. Nederland 2, ja. Over die elektrische auto's die bedweterige uh, uh, uh, vrachtautochauffeur met al zijn kleding. Ja. Ja, het ongelijk. Oh. Uh, een elektrische auto heeft geen uitlaat en dat heeft een elektrische trein ook niet en een elektrische tram ook niet en jouw wasautomaat ook niet, maar jouw föhn weer wel. Oh. Uh, hij is in de war met hybride auto's. Oh. En daar wordt veel reclame voor gemaakt tegenwoordig. Mhm. Mm uh, ik, ik weet zo gauw het werk niet meer. Uh, die kunnen zowel op uh, uh, brandstof rijden, dus op een gewone motor, ja. als op een elektromotor. Ja. Dus als je op die gewone motor rijdt, dan genereert die, of dan via een dynamo wordt dat opgeslagen in, uh, in accu's. En als je dan een eentje door de stad rijdt, dan kan die overschakelen op de elektrische motor. Maar een elektrische auto, zoals je zowel ziet in Australië met die racers met die auto's met die zonnepanelen, ja. uh, die hebben geen uitlaat. Nee. Maar goed, als je moet kunnen schakelen heen en weer... dan moet je voor het moment dat je wel brandstof rijdt... moet je natuurlijk wel een uitlaat hebben. Ja, en daarom noemt men dat ook hybride auto's. En dat zijn in wezen auto's met twee typen motoren. Een brandstofmotor en een elektrische motor. Ah. Nou, maar je snapt wel, je, jij snapt dus meteen al de verwarring bij Casper... omdat je denkt, hij vergist zich, het is een hybride auto. Ja. Ah. Nou, dank je wel. Hybride auto's hebben dat natuurlijk. Ja, die hebben een nou, nodig. Die koe, daar kom ik niet meer aan toe. Die wat? Die koe. Die koelkast? Die koe. Oh, die koe. Nou, heel snel. Ik heb nog anderhalve minuut. Nou, een koe krijgt twee kalveren maximaal. Ja. En een kalf heeft heel veel melk nodig. Ja. En uh, daarvoor heeft die twee, die twee. Die vier spenen kun je uh, verdelen in vier kwartieren. Zo noem je dat bij Ja. Die kalf heeft, de kalf heeft veel melk nodig mm -hmm. en dat moet hij kunnen verdelen over één kalf over twee kwartieren. En anders, als hij in zijn eentje is, dus, hè, ja. doet hij dat over de vier kwartieren. Ja. Dus ja, waarom is dat bij een schaap niet zo? Omdat een klein lammetje veel minder melk nodig heeft. En als die melk te lang in die uier blijft, dan bederft die melk en dan gaat die koe eraan. Ja. Nou ja, dan is het wel heel praktisch dat er vier spenen zijn, toch? Ja. En dan had je, je had gewoon een veertig seconden genoeg om het uit te leggen. Ja, nou ja, als je koeien gemogen hebt, dat ja. heb ik ooit als 18-jarige jongen, ja. dan werd er ook altijd op gewezen dat die vier kwartieren goed leeg moesten. Ja. Omdat er anders één kwartier ontstoken kon raken. Ja. En dan moest je daar weer penicilline in spuiten. Dat was heel vervelend, vooral voor de koe zelf. Ja. Maar, uh, uh, uh, maar dat is eigenlijk de verklaring ervoor. Voor de, de vier spenen op één uier. Nou, ik ben blij dat die vraag weer is afgerond. Ja, dan moet je ervan gaan dus, dat een koe twee kalfjes kan krijgen. Ja. Ik heb wel eens bijgestaan. Ik kan er van alles over zeggen, want mensen kunnen ook tweelingen krijgen... en die hebben dan weer maar twee. Maar laten we dat niet doen. Ik dank je hartelijk, Henk. Tot de volgende keer weer. Dag. Dag. En uh, dat betekent dat we straks het komende uur... nog steeds wel heel veel vragen te beantwoorden hebben. Dus blijf dat uh, telefoonnummer proberen. 0800-1121.